Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het loont voor kreeg dan de rechtbank, blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Een criminoloog bestudeerde meer dan 400 rechtszaken tegen de georganiseerde misdaad. Een belangrijke reden waarom de straffen in hoger beroep vaak lager uitvallen... is dat veel rechtszaken volgens het Hof te lang duren. Dat kan komen door bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie... maar ook doordat het OM soms onnodig veel feiten ten laste legt... in de hoop de kans op een veroordeling te vergroten. De Britse premier May laat een onderzoek instellen naar staatssecretaris Garnier. Die wordt verdacht van seksuele intimidatie. Hij zou zijn secretaresse opdracht hebben gegeven twee seksspeeltjes voor hem te kopen. Hij gaf haar ook de bijnaam sugar tits, een term uit een comedyserie op tv. May laat onderzoeken of Garnier de gedragscode voor bewindslieden heeft geschonden. Amerikaanse wetenschappers gaan de hersenen onderzoeken van Steven Paddock... de man die begin deze maand 58 mensen doodschoot in Las Vegas. Een schouwarts heeft bij een eerste onderzoek geen bijzonderheden ontdekt... maar mogelijk komen bij een microscopisch onderzoek... toch neurologische afwijkingen aan het licht. Deskundigen wijzen er wel op dat zulke afwijkingen weinig zeggen... over het motief van de moordenaar. Een dronken Duitser heeft afgelopen nacht in de haven van Lübeck... een ravage aangericht met een vorkheftruk. De man van 28 ramde ongeveer 40 gloednieuwe auto's die klaar stonden om verscheept te worden. Sommige auto's kwamen op hun kop te liggen. De schade loopt in de miljoenen. De Duitse politie kon de dronken vandaal alleen stoppen door op de rijdende vorkhefttruc te klimmen en de man achter het stuur vandaan te trekken. Er was pepperspray nodig om hem te kunnen arresteren. Het weer. In de kustprovincies nog een enkele bui. Minima vannacht tussen 3 en 10 graden. Met lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking met lokaal een bui. Maar ook af en toe zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. Er staat momenteel geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met, met nu ZFM Klassiek. Welkom terug, CFM Klassiek, het tweede uur op deze zondagavond. En we begonnen dit tweede uur met een heel bekend thema. Uh, mensen die van uh, Tom Parker houden en de New london Choral die hebben dit waarschijnlijk wel herkend als uh, uh, Stay With Me Until Morning van Vicky Brown. Uh, want op die melodie van dit stuk was dat gebaseerd. Het klarinetconcert in A-majeur en... K622. En daaruit het Adagio. Werd natuurlijk geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. En eh, hij werd gespeeld door eh, Marin Clapouto. Die speelde clarinet. klarinet. En het orkestre d'Auvergne. Onder leiding van Roberto Forres Ves. Dat was dit. We gaan eh, verder met. Eh, Even kijken met het piano-quintet nummer 2 in A majeur, opus 81, B155. Het eh, tweede deel daaruit, het Doemka. En eh, het Doemka, het Andante con moto. En dat is van Antonin Dvorak, een eh, Tsjechische componist die ook in Amerika gewoond heeft. Pavel Haas, kwartet. Boris eh, Gitburg, piano. En Pavel Niki, die speelt viool. Ja, en ook de klassieke muziek neemt je mee over de gehele wereld. En uh, we gaan nu iets doen wat nog nooit voorgekomen is, ik denk. Uh, Cubaanse muziek, oftewel, uh, ja, dat zal je niet al te vaak tegenkomen. De Six Cuban Dances, en daarvan de zesde, uh, die heet De Mil Amores. En die zijn geschreven door Ignacio Corvantes, of Cervantes moet ik zeggen netjes houden. Dus Ignacio Cervantes. En het stuk wordt gespeeld op de piano door Philip Martin. Op naar Cuba. Lente in de herfst, kan dat? Zou je zich gaan vragen. Jawel, in de muziek kan alles. Want in de muziek kun je de lente in de herfst beleven. En dat gaan we dus nu ook doen. Printemps L61, deel 2. Modéré, en dat is van Claude Debussy. Het wordt uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Vasily Petrenko. ziet het, de lente in de herfst. Het kan allemaal. In de muziek kan alles, zoals ik al zei. We gaan naar eh, Sergej Rachmaninov En van hem gaan we luisteren naar een deel uit zijn tweede pianoconcert in C-mineur, opus 18. Het is het eerste deel, het Moderato. Het wordt gespeeld door eh, Denis Matsuev met het Marinsky Orkest onder leiding van eh, Valery Gergiev. Ja, en dan gaat er nu een beetje een uh, aanslag gepleegd worden op mijn Latijnse kennis. Nou, die is niet groot. Behalve dan uh, het vroeger uh, opgedrongen Dominus Fobiscum en uh, Et Conspirito Tuo. Verder kwam ik niet erg. Maar goed, we gaan nu naar de Cantiones Sacre. R.I.S.M. S. Uh, 7252. Dat is het nummer van het stuk. Nummer drie daaruit. En dat heet ABB. Oriente Verenunt Magi. Uh, het stuk werd geschreven door, en dat is dan geen Latijn, maar puur Nederlands, Jan Pieterszoon Zweling. En het wordt uitgevoerd door uh, Else Torp, Kate Broughton, Mark Chambers, Paul Bentley Angel, Jacob Bloch-Jespersen, Alain Rasmussen en Paul Hiller. Persoonlijk vind ik dat zo razend knap, de manier waarop deze mensen alleen met stemmen dit voor elkaar weten te krijgen. Uh, Zweling dus, Nederlandse componist uit, ik dacht, de 15e, 16e eeuw zo'n beetje. Nu iets heel anders. We gaan nu een stuk draaien van Engelbert Humperdick. Oh, hoor ik u zeggen, wat moet die Engelse zanger nou in godesnaam in een klassiek programma? Nee, het gaat helemaal niet over die Engelse zanger. Het gaat namelijk over een Engelse componist. Waarvan die zanger de naam geleend heeft. Engelbert Humperdinck. Dus dat is de naam van de componist. Het stuk heet Hans en Grietje. En het is daaruit de derde akte, de Hexenrite. Het wordt uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Orkest Berlijn. Onder leiding van Marek Janowski. Engelbert Humperdink, en er wordt niet bij gezongen. En we gaan verder naar Frankrijk. De romance in F-majeur. Opus 36, de R-195, dat is het serienummer, zal ik maar zeggen, van de componist. Voor cello en orkest. En dat is geschreven door Camille Saint-Saëns. Het wordt uitgevoerd door Gabriel Schabe, Die speelt de cello. En het orkest is het Malmö Symphony Orkest... Onder leiding van Mark Soestro. Ja, en zo zijn we alweer toe aan het laatste stuk. En dat wordt een uh, toch wel wat apart verhaal. We hebben de lente in de herfst al gehad. We gaan het nu dan maar even hebben over een maand geleden. Uh, dit is de uh, Nickenbocker Holiday. En terwijl de September Song. Het komt van een album dat heet Four Seasons van Daniel Hope. De componist van dit hele leuke en laatste stuk van vandaag is Kurt Weil.